Etenpan. Ooit leefde de familie Darling in Londen. De familie bestond uit de ouders en drie kinderen. Michael, John en de oudste een meisje, Wendy. Ze was een heel lief meisje en zorgde altijd voor haar broertjes. Ze hadden ook een oppas voor de kinderen. Deze oppas was een grote Newfoundland hond, genaamd Nana. dat Peter Pan hier zou komen. Peter Pan, kapitein Haak, Tinker. De volgende avond stonden meneer en mevrouw Darling op het punt om naar een feest te gaan. John, Michael, Wendy, we gaan nu weg. Alle kinderen kwamen beneden en moeder gaf hen een knuffel. De kinderen gingen terug naar hun slaapkamer om te slapen. Snel daarna viel er een licht op het dak. Peter Pan en Tinkerbel waren terug. Peter Pan maakte langzaam het raam open en ging snel naar binnen. Tinkerbel vloog door elke hoek van het huis, terwijl ze veel lawaai maakte en spullen op de grond gooide. Shh, maak geen lawaai, dan maak je ze wakker. Tinkerbel opende de lade waar Peter Pans schaduw verstopt zat. Peter greep zijn schaduw. Ah! Laat me je weer vastmaken. Peter Pan deed heel veel moeite om zijn schaduw vast te maken, maar faalde. Shh, niet bewegen. Maar Wendy was al op en staarde naar Peter Pan met haar mond open. Oh nee. Wie ben jij? Wat doe jij hier? Ik ben Peter Pan. Ik probeer mijn schaduw weer aan me vast te maken. Geef maar aan mij, ik zal het doen. Wendy begon te naaien met naald en draad. Terwijl Wendy aan het naaien was, vertelde Peter Pan over Neverland. Hij woonde in Neverland met de verloren jongens. Hij is de kapitein van de verloren jongens. Hij vertelde Wendy verhalen over de jongens. Tinkerbell wordt jaloers over de ontstaande band. Oh, wauw. Wat een avontuurlijk leven leid jij. Wil je met me meekomen? Kan dat? Kunnen mijn broers ook mee? Hmm. Oh ja, waarom niet? Je kan als een moeder voor de jongens zijn en ze bedtijdverhaaltjes vertellen. Zo, klaar. Nu kan je schaduw niet meer bij je wegrennen. Ik zal John en Michael wakker maken. Dank je, Wendy. Peter gaf een walnotenhanger aan Wendy als blijk van waardering. Wendy stelde John en Michael voor aan Peter Pan. Beide broers zijn blij om Peter Pan te ontmoeten. Kom mee, we beginnen met vliegen. Het is een lange reis. Maar we kunnen niet vliegen. Het is makkelijk. Je moet in je hoofd geloven dat het kan en je hebt een klein beetje veenstof nodig. Kom hier, Tink. Met een klein beetje aarzeling bestrooide de ze met veenstof. Zijn jullie klaar om te vliegen? Ja! Oké okay dan, daar gaan we. En toen begon hun reis. Onderweg kwamen ze langs de London Bridge, de klokkentoren en al snel vlogen ze boven de wolken. In de morgen, bij de eerste zonnestralen, zagen ze werelds grootste gebouw. En een paar kilometer verder zagen ze Nederland. En ze landen op een zachte wolk om het uitzicht te bekijken. Dit is prachtig! Kijk, daar is de Zeemeerminnenlagune. Hé hey Peter, waar komt die rook vandaan? Dat is het rode Indianenkamp. En je moet het schip Jolly Roger, waar kapitein Haak en zijn piraten verblijven, altijd goed in de gaten houden. Haak is de gemeenste piraat ooit, maar hij is bang voor de krokodil. <laughs> Waarom? Ooit was ik in gevecht met kapitein Haak. Ik hakte zijn hand eraf. De krokodil heeft Haaks hand opgegeten en vond het zo lekker smaken dat hij Haak nu volgt om hem op te eten. Gelukkig voor Haak heeft de krokodil de klok in de hand ook doorgeslikt. Het doet tik-tak-tik en het waarschuwt Haak wanneer de krokodil in de buurt is. Op dat moment had een van de piraten ze gespot door de verrekijker. Kapitein, kapitein, ik zag Peter Pan en zijn vrienden. Kapitein Haak kwam op het dek en greep de verrekijker om het te bevestigen. Maak het kolom klaar. Richt het op Peter. Vuur, vuur, vuur. Dit keer laat ik hem niet levend wegkomen. Hé, hey, kijk daar nou die bal. Laten we daarmee gaan spelen. Dat is geen bal. Dat is een kanonskogel. We moeten uit elkaar. Tink, breng de kinderen naar een veiligere plek. Ik reken af met Haak. Tinkerbell bedacht een vals idee om van Wendy af te komen. Wendy, blijf gewoon hier. Ik kom voor je terug. Oké, okay, doe voorzichtig. Ze pakten de handen van John en Michael en zette hen snel neer op het strand. Ondertussen had Wendy het moeilijk om in de lucht de kanonskogels te ontwijken. Peter Pan ging rechtstreeks naar kapitein Haak. Haak, wil je nog een hand met een haak? Kom hem pakken! Haak trok zijn pistool en begon op Peter te schieten. Peter ontweek elk schot als een vogel. Tinkerbell riep de verloren jongens om te helpen. Er waren vijf lost boys. Toodles, Nips, Sleekly, Curly en de tweeling. Jongens! Peter zei maar die vogel Wendy te doden. We moeten Peters bevel opvolgen. Recht op die vogel. Iedereen spande de pijlen en boog en richtte op Wendy. Wendy probeerde nog steeds iedereen te vinden. Peter Pan, John, Michael, Tinkerbell, waar zijn jullie? Nip schoot zijn pijl recht op Wendy's borst. En ze viel in de bossen. Alle jongens renden om de gevallen vogel te zien gevolgd door Tinkelbel. Peter Pan, jij lafaard! Kom naar de kust. Oké, okay, als jij dat wil. Peter Pan sprong op de grond met zijn zwaard. Er verstond een zwaardgevecht. Tik, tak, tik, tak, tik, tak. Het klokgetik leidde kapitein Haak af. is terug! De hongerige krokodil kwam om kapitein Haak te verslinden. Kapitein Haak werd bang en rende terug naar het schip. <laughs> Kijk, het is een meisje. Een prachtig meisje. Tinker, waarom zei ons haar te doden? Peter Pan kwam naar de plek met John en Michael. Wat is er met haar gebeurd? Wie schoot deze pijl? Tinker verstopt zich in een boom. Tinkerbel zei dat je haar had gezegd, weet niet te doden. Dat ze een vogel is. Ah! Oh. Tinker, waar je ook bent, blijf daar. Laat nooit meer je gezicht zien. Oh, uh, Wendy, wat is er met je gebeurd? Open je ogen. Peter trok de pijl uit haar borst en zag dat er geen bloed aan de pijl zat. Het heeft de walnoten hangen geraakt die hij Wendy gaf. Wendy deed langzaam haar ogen open. Peter, ik was naar je op zoek. Ik ben hier bij je. Kom, we gaan het huis in. Waarom vertel je ons geen bedtijdverhaaltje? Ja, natuurlijk! Ik zal je het verhaal van Assepoester vertellen. Yeah! Yeah! Yeah! De volgende dag gingen ze allemaal de Zeemeemin-lagune bezoeken. De mooie Zeemeeminnen zijn Peters vrienden. Plotseling schreeuwde een van de jongens: Piraten, verstop je! Iedereen verstopte zich achter de rotsen. Peter en Wendy zagen dat de piraten tijgering Lily hadden vastgebonden, de indianenprinses. De piraten hadden haar op een rots achtergelaten. Oh nee, Tijgerin Lily. Ik moet haar redden. Peter begon kapitein Haak's stem na te doen. Laat haar gaan. Maar kapitein, je gaf ons het bevel haar hier te brengen. Laat haar gaan, stommert. Het is mijn nieuwe strategie om Peter van te vangen. Oh ja, kapitein. De piraten lieten Tijger en Lily gaan. Ze renden snel terug naar het Indianenkamp. Toen kapitein Haak erachter kwam wat er gebeurd was, wist hij dat Peter zijn piraten voor de gek had gehouden. Haak werd furieus. Genoeg nu. Ik zal Peter een lesje leren. Ik kom naar je toe, Peter Pan. Die nacht vertelde Wendy de jongens een verhaal over drie kinderen die hun ouders achterlieten en naar Neverland vlogen. Hun vader en moeder misten hen heel erg. De kinderen hielden van Neverland, maar vergaten hun thuis nooit. Klinkt dit niet als onze reis? Oh ja, dit gaat helemaal over ons. Soms dan vergeten ouders hun kinderen. Andere kinderen nemen hun plaats in. Onze ouders wachten vast op ons. We zouden naar huis moeten gaan. We zullen morgen vertrekken. Maar wie zal ons dan verhaaltjes vertellen? Waarom komen jullie niet mee? Jullie kunnen bij ons wonen. Ja! Yeah! Het zou fantastisch zijn een familie te hebben. Yeah. Yeah. Yeah. Peter, wil je niet met ons meekomen? Jullie zullen allemaal snel opgroeien. Ik wil een jongen blijven. Ik wil niet ergens wonen waar de ouderen ons zeggen wat we moeten doen. Peter Pan was verdrietig dat zijn vrienden de volgende dag zouden vertrekken... en dat hij alleen zou zijn. In de ochtend vertrokken de kinderen uit het huis... Peter ging niet kijken hoe ze vertrokken. Kapitein Haaks schip lag in de buurt verborgen. De kinderen werden allemaal gevangen, vastgebonden en meegenomen naar het schip. Tinkerbel zag het allemaal gebeuren vanuit de boomentom. Oh god, waar is Peter Pan? Ik moet hem waarschuwen. Peter, Peter, waar ben je, Peter? Wat is er, Tinker? Kom mee. Onze vrienden redden. Die piraten hebben ze gevangen. Oh, oké. Okay. We gaan kapitein Haak aan de krokodil voeren. Op het piratenschip waren alle kinderen vastgebonden. Jullie zullen de perfecte lunch zijn voor de krokodil. En ze zal mij voor altijd met rust laten. Ik heb je, Haak. Kapitein Haak begon een zwaardgevecht met Peter Pan. Peter sprong naar voren met zijn zwaard en Haak viel in de zee. Ah! Ook het slokte kapitein Haak op. Dat was het einde van kapitein Haak. Tinkerbell maakte de kinderen los. Ze verzamelden zich op Peter Pan heen. Jij bent dapper, Peter. Zoals een held in verhalen. Nu zal ik jouw verhaal aan alle kinderen vertellen. Zo, dat is een eer. Kom mee, maak je je klaar om te gaan. Of ben je van gedachten veranderd? <laughs> Peter, alsjeblieft ga met ons mee. Ik ben Peter Pan, die nooit zal opgroeien. Ik zal jullie vergezellen totdat jullie thuis zijn. Goeie! Ze vertrokken richting Londen. Wendy's ouders waren blij om de kinderen weer te zien. Mrs. Darling knuffelde Wendy, John en Michael. Ik wist dat jullie op een dag terug zouden komen. Ik heb jullie zo gemist, mijn kindjes. Wie zijn deze kinderen, Wendy? Zij zijn de verloren jongens. Doodles? Nips? Slightly? Curly en de tweeling. Ze komen van Nederland om bij ons te wonen. Mogen ze bij ons blijven? Ja, natuurlijk. Wow! Peter zweefde buiten het raam rond. Peter, wil je echt niet van gedachten veranderen? Ik blijf gewoon in Neverland, waar ik nooit zal hoeven opgroeien. Vaarwel dan, Peter. We zullen je missen. Vaarwel, Wendy. Vaarwel, jongens. Vergeet me niet. Peter Pan en Tinkerbel zwaaiden gedag en vlogen weg naar Nederland.